5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kabinet vraagt toestemming door verkoop tanks. Problemen met verkeer door storing benelux tunnel en kunstwerk hierenfiets langs de A28 verdwenen. Het emissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer toestemming gevraagd om tientallen Leopard Tanks te verkopen aan Indonesië.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 Bij Rotterdam is de Benelux-tunnel enige tijd afgesloten geweest. Oorzaak was een storing met de matrixborden in de tunnel. Inmiddels is de tunnel in beide richtingen weer vrijgegeven. Op de A15 en A20 staan lange files en volgens de ANWB loopt ook de A13 vol. De ANWB adviseert het verkeer bij Rotterdam in beide richtingen via de Van Brienenoordbrug te rijden. Er komt op 23 mei een extra informele EU-top van regeringsleiders... Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft dat bekendgemaakt. Het was al bekend dat er een extra top zou worden gehouden... maar de datum was nog niet vastgelegd. Tijdens de ontmoeting op 23 mei zal vooral worden gesproken... over het stimuleren van de Europese economie. In juni volgt dan een top die in het teken staat van de werkgelegenheid. Barroso riep EU-landen op hun financiën op orde te brengen... en zich te houden aan de begrotingsafspraken. Tegelijkertijd wees hij op de noodzaak van investeringen... om de economie te stimuleren. Het Russische parlement heeft zoals verwacht ingestemd... met de benoeming van Dmitry Medvedev tot premier. Hij volgt Vladimir Poetin op, die gisteren werd beëdigd tot president. De uitslag in het Duma was 299 tegen 114. De regeringspartij Verenigd Rusland... en de partij van de nationalist Zerenovsky steunen de kandidatuur van Medvedev. Afgelopen vier jaar was Poetin premier en Medvedev president. In september gaven de twee al aan dat ze van plan waren de rollen om te draaien. Na aanbeveling aan het parlement noemde Poetin met VDF een ervaren politicus die oprecht houdt van zijn land. Het Rode Kruis zegt dat zo'n anderhalf miljoen Syriërs een tekort hebben aan voedsel en water of dakloos zijn. Er is voor dit jaar zo'n twintig miljoen euro nodig om die mensen te helpen, zegt directeur Kellenberger. Hij doet een beroep op donorlanden om geld beschikbaar te stellen. Tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen zijn nog steeds op de vlucht, zegt hij. Volgens de Verenigde Naties zijn bij gevechten in Syrië in ruim een jaar zo'n 9000 mensen gedood. Afgelopen tijd is het volgens het Rode Kruis op een aantal plekken wel wat rustiger geworden.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 Zelf stapte hij uit de politiek vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV. De grote witte herenfiets die langs de A28 stond, ter hoogte van strand nulde is verdwenen. De fiets weegt ruim 400 kilo en kan alleen met een vrachtwagen of iets dergelijks worden vervoerd, meldt RGV de beheerder van onder meer strand nulde. Het kunstwerk heeft jarenlangs de weg gestaan en is ongeveer 5,5 meter breed en 5 meter hoog. Het is verdwenen tussen gistermiddag en vanochtend vroeg. De damesfiets, een stukje verderop, die staat er nog wel. Mogelijk hebben de dieven voor de herenfiets gekozen... omdat die makkelijker te bereiken is. In Maastricht zijn de afgelopen week twintig drugsdealers op straat aangehouden. Het zijn er meer dan normaal, meldt de gemeente... een week na het invoeren van de Wietpas. Bij het drugsmeldpunt van de gemeente, het OM en de politie... zijn ook meer meldingen binnengekomen. Die gingen vooral over illegale handel vanuit huizen in Maastricht en mensen die zich verdacht gedroegen. Volgens de gemeente komt de extra overlast op straat... onder meer door de massale sluiting van koffieshops in de stad. De meeste shops in Maastricht zijn al een week dicht... uit protest tegen de Wietpas. De Amerikaanse schrijver en illustrator Maurice Sandek is overleden. Zijn bekendste werk is het boek Where the Wild Things Are. Een kinderboek dat in Nederland uitkwam onder de titel... Max en de Maxi Monsters. Zendek illustreerde meer dan 50 boeken en won een reeks aan prijzen met zijn tekeningen. In 2003 won hij de Astrid Lindgrenprijs, ook wel de Nobelprijs voor kinderliteratuur genoemd. Zendek overleed aan de gevolgen van een beroerte. Hij was 83 jaar. Het weer tot slot. Vanavond komen eerst nog een aantal buien voor. Maar vannacht wordt het langzaam droger en het kwik dat daalt naar een graad of 10. Morgen veel bewolking en een aantal buien. Temperatuur die stijgt naar 15 graden op de wadden, tot 20 in het zuidoosten van het land. ANB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Er zijn problemen geweest bij de Benelux-tunnel op de A4. De A4 is in beide richtingen een uur lang dicht geweest, maar inmiddels niet meer. Het verkeer kan weer gebruik maken van de Benelux-tunnel. Maar op de wegen die daarop aansluiten staat het nog behoorlijk vast. Rij vooral niet om via de stad Rotterdam, want alle wegen die dwars door de stad lopen... van zuid naar noord en andersom staan helemaal vol. De fiets op de snelwegen worden nu geleidelijk aan korter, maar toch nog 9 kilometer op de A13 voor knooppunt Kleinpolderplein. En de fiets op de A20 is lang naar Gouda tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein 11 kilometer. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten, we kennen de geldstromen, we kennen de wereld.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 en Lucella Carrasso. Goedemiddag, acht minuten over vijf. Komend uur gaan we met een europarlementariër... op zoek naar geld in Europa... om de groei van de economieën te stimuleren. Er zijn wel allerlei potjes met miljarden in Brussel... maar kan je die zomaar gebruiken? En hoe moet je het dan gebruiken? Dat is de vraag. Eerst wederom een noodkreet van een GGZ-instelling. Dit keer van de forensisch-psychiatrische polykliniek De Waag in Utrecht. Patiënten met zware psychische problemen zijn gestopt met hun therapie daar. Dat heeft te maken met de eigen bijdrage die sinds januari betaald moet worden voor de behandeling. Zo meldt de kliniek hier in de studio Martin Groes, bestuurder bij De Waag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel patiënten zijn sinds januari gestopt met hun behandeling? Oeh, um, uh, nou de aantallen patiënten waar het om gaat, um, uh, zijn er enkele tientallen. Maar eigenlijk uh, zijn die aantallen niet zo verschrikkelijk belangrijk. Uh, t, uh, t, we zijn vooral aan het kijken naar uh, waar de hoogrisicopatiënten zitten die uitvallen. En um, nou dat zijn er uh, in de eerste paar maanden, zijn dat er zeker tussen de 15 en de 20. En dan praten we echt over hoogrisicogevallen. Die gestopt zijn omdat ze hun eigen bijdrage niet meer kunnen of willen betalen... En... Definieer die hoog risicogevallen. Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat zijn uh, cliënten die um, uh, ofwel eerder in aanraking zijn geweest met, uh, met politie en justitie. Uh, die een uh, delict hebben gepleegd. En waarvan wij op basis van objectieve risicotaxatie vaststellen... dat er een hoog risico is dat ze opnieuw de fout ingaan. Of dat ze überhaupt voor het eerst de fout ingaan. Kent u een concreet voorbeeld van een patiënt, zonder namen te noemen... die bij u is gekomen, die is gestopt... De afgelopen maanden? Ja, er is een, een voorbeeld van een, van een cliënt die al eerder bij ons in behandeling is geweest. Die cliënt heeft agressief gedrag, herkent dat zelf aanvankelijk niet. Komt een paar jaar geleden bij ons in behandeling samen met zijn vrouw. Wij behandelen dit soort cliënten altijd samen met, met het hele netwerk, zoveel mogelijk, omdat dat structureel een bijdrage levert. Deze man is de behandeling vervolgens van afgerond. Um, uh, herkent opnieuw zijn problemen, He, krijgt een brief uh, van de politie... waar hij geïrriteerd van raakt, uh, uh, wil vervolgens opnieuw in behandeling... omdat hij zelf merkt uh, dat er echt een probleem is. Uh, en vervolgens uh, is de eigen bijdrage is voor hem te hoog. Hoe, hoe hoog is dat dan? Wat voor bedrag heb je dan? Uh, in, uh, deze eigen, eigen bijdrage, dat is uh, 200 euro. Dus voor elke nieuwe behandeling die start... of administratief na een jaar is afgelopen... en weer dan administratief opnieuw wordt opgestart... dan betalen cliënten 200 euro eigen bijdrage. En voor cliënten met een besteedbaar inkomen van 50 euro per maand... is dat gewoon te hoog. En, en voor ieder consult moeten ze dan toch ook nog betalen of, of dat niet? Nee hoor, nee, nee, nee, dat is niet waar. Nee, Het is uh, zo dat uh, zodra een behandeling start of eh, na een jaar administratief opnieuw start... is er een eigen bijdrage van 200 euro. Nu hadden we gisteren een GGZ-instelling uit Rotterdam... voor verslavingszorg. Daar hebben ze nu voor de oplossing gekozen, hè, want daar hebben ze ook dit probleem. Wij betalen die eigen bijdrage zelf. Ja. Als je het hebt over tientallen mensen, 200 euro per persoon... dan. Ja, is dat misschien ook voor u een oplossing of niet? Ja, nee, dat klopt. En we zien ook dat er veel GGZ-instellingen... maar ook gemeenten zijn die daarvoor worden kiezen. Maar feitelijk zijn we het probleem het oplossen... wat door de politiek is veroorzaakt. En bovendien zijn het geen structurele oplossingen... want dit kunnen wij als instellingen zelf niet betalen. Het hangt ook een beetje af van wat de omvang van de behandeling is. Op een behandeling van 1000 euro is 200 euro 20 20 korting gaat niet. Op een behandeling van 10.000 euro praten we over 2 Dat kan wel. We hebben de klinkkorting gehad. We hebben de schipperskorting gehad. We hebben marktwerking in deze sector. Uh, dus uh, de, de kortingen die in de afgelopen jaren uh, in deze sector uh, over ons heen zijn gekomen... lopen in de 15 à 20 procent op het tarief. Daar kan dit niet nog een keer bij. Nou, u zegt dit is het probleem dat de politiek heeft gecreëerd. Twee weken geleden is er een uh, soort van begrotingsakkoord gesloten voor 2013 een deel van die bezuiniging op de GGZ is daarin teruggedraaid. Of tenminste, er wordt aangekondigd dat die wordt teruggedraaid. Ik geloof, 40 miljoen euro willen ze dat terugdraaien. Is dat iets wat bij uw zware gevallen terechtkomt? Dat die die eigen bijdrage niet meer hoeven te betalen? Nou, er zitten twee problemen aan uh, die oplossing. Eén uh, is uh, dat er niet gedefinieerd is waar het precies voor is. Uh, dus uh, dat is nog steeds onduidelijk. Hè. De bewindspersonen wijzen naar de Koenerscoalitie. Uh, de Koenerscoalitie hebben wij geen telefoonnummers van. Het is erg ingewikkeld om uh, daar de vinger achter te krijgen. Maar hoezo geen hebben. telefoonnummers van? Dat U kunt een GroenLinks gewoon benaderen, bijvoorbeeld, die zich hiervoor in, inzet. Dat zullen we zeker doen. Uh, maar uh, het blijft onduidelijk uh, waarvoor het precies bedoeld is. En dan is er nog een ander probleem. En dat is dat voor 2012 er nog geen sinds een oplossing is. En ondertussen lopen op sommige plekken, sommige categorieën... 70 procent van uh, uh, cliënten die we normaal wel kregen... huiselijk geweld, wat we fantastisch hebben opgelost in Nederland... komen niet meer. En, er geen, ook geen zicht en, op. Zijn. en daar hebben we geen zicht op. En die, die zijn kunnen zichzelf of anderen kwaad doen. Ja, wij, wij hebben... In Nederland een fantastisch systeem. In tien dagen, huiselijk geweldproblematiek, huisverbod. Meteen wordt de slachtofferhulp opgestart. Onmiddellijk wordt ook de daderhulp opgestart. Dat is een fantastisch systeem wat we een jaar hebben opgebouwd. En nu valt daar, op sommige plekken in Nederland, 70% komt niet meer opdagen. We helpen een systeem omzeep. Dat is in 2012. Is dat kapot? Terwijl we nog niet eens weten of we voor 2013 en verder een oplossing hebben. Dat en vandaar onmiddellijk stoppen. En vandaar de noodkreet van uw instelling. De Waag, de Psychiatrische Polykliniek in Utrecht, Martin Groes, hartelijk dank. Een reactie, heel kort, van de minister van Volksgezondheid. Ja, minister Schippers die uh, zegt, ik weet niet of u daar iets aan heeft... maar ze monitoren de effecten van de invoering van die eigen bijdragen. De eerste resultaten worden bekendgemaakt in september. laat ze zojuist weten, signalen als die van u worden zeer serieus genomen. Heeft dat hoop? Nou, ik hoop niet dat we in de tussentijd een delict uh, moeten betreuren. Martin Groes, hartelijk dank. Dan gaan wij naar de politiek, naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft namelijk zojuist besloten alle wetten die door het kabinet Rutte zijn ingediend te behandelen. De Senaat heeft de mogelijkheid om de voorstellen controversieel te verklaren, maar heeft daar niet voor gekozen. Eerste Kamervoorzitter De Graaf. Aan de orde is besluitvorming over mogelijke controversialiteit van wetsvoorstellen, inclusief eventuele stemmingen. Ik heb aan de Kamer twee lijsten voorgelegd die de wetsvoorstellen bevatten die bij de Eerste Kamer aanhangig zijn. Na inventarisatie bij de fracties stel ik de Kamer voor om geen van de op de lijsten genoemde wetsvoorstellen controversieel te verklaren. Wenst een van de leden hierover het woord. Dat is niet het geval. Wenst een van de leden stemming over één of meer afzonderlijke wetsvoorstellen. Dat is ook niet het geval. Dan is al dus besloten. Al dus besloten, al dus gaan wij naar uh, Margreet Boer. Onze verslaggever Margreet, jij maakte je op voor uh, de behandeling van dit onderwerp in de Eerste Kamer. We hadden een lijstje doorgenomen met dingen die ze misschien controversieel zouden verklaren. Gaan ze niet doen? Waarom niet? Nou ja, de Eerste Kamer heeft zich heel terughoudend opgesteld. Dus uh, de meeste senatoren zeggen ook dat ze een veel minder politiek zijn. Dus ook zich veel minder politiek moeten opstellen dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer die direct gekozen is. En ze hebben dus ook duidelijk voor deze opstelling uh, gekozen. Ze vinden het niet op hun weg liggen om wetsvoorstellen controversieel te verklaren. Uh, dat is dus een politiek argument of uh, een, hun eigen positie. Het andere is uh, zeggen, ja, je kunt wetten wel allemaal torpederen. Maar dan ben je er nog niet, want heel veel wetten leveren bezuinigingen. Op en als je ze afschiet, creëer je ook weer nieuwe financiële problemen. Dus er zijn een aantal redenen om, om ze toch te behandelen. Dat betekent nog niet dat ze er allemaal door zullen komen... want je hebt natuurlijk wel een andere politieke situatie. Het zou nog kunnen dat je een wet behandelt... en dat die toch nog sneuvelt in de Eerste Kamer. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken. Het is in ieder geval zo dat ze niet de ijskast ingaan... maar dat ze gewoon op de agenda van de Eerste Kamer blijven. Dat nou, was wel de verwachting hè, dat ze die ijskast in zouden gaan. Ja, bij een aantal wetten was dat wel de verwachting. Bijvoorbeeld die 1040-uren-norm. is ook erg sterk gelobbyd door bijvoorbeeld de onderwerp om dat wetsvoorstel controversieel te laten verklaren... door de Eerste Kamer. Zij zagen dan ook nog ruimte om er misschien wat aan te sleutelen. Het zijn ook wetsvoorstellen die met een hele nipte meerderheid... in de Tweede Kamer waren aangenomen. Dus uh, iedereen keek toch naar de PVV... Uh, dat die partij nu toch een beetje anders in, uh, in de politieke constellatie zou zitten. Ze dachten, die gaat misschien wel... de kant van de oppositie kiezen en is er een meerderheid... dan kunnen wetten controversieel worden verklaard. Dat gaf uh, Magiel de Graaf, de uh, partijfractievoorzitter... van uh, de PVV in de Eerste Kamer ook wel aan... dat hij daar erg over nadacht. Dus er was ook wel reden om aan te nemen... dat er twee of drie wetten controversieel verklaard zouden worden. Maar dat is dus uh, niet gebeurd. Margreet Boer, dank je wel voor dit uh, laatste nieuws vanuit Den Haag. Straks het nieuws. Het laatste nieuws uit het Syrische homs. Maandenlang mochten er geen journalisten de stad in. Tot vandaag. We spreken straks met Jan Eikelboom, die net uit die stad is weggegaan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwanen, Hoe is het bij Rotterdam in de buurt? Ja, niet best. De problemen hebben zich eigenlijk verplaatst van de snelwegen naar de binnenstad. Ja, de A4 is alweer een poosje open na een technische storing in de Benelux-tunnel. Maar de gevolgen waren merkbaar. De files op de snelwegen worden korter. Maar die in de stad, mensen die via de stad Rotterdam van noord naar zuid zijn gereden en andersom. Ja, die staan wel ontzettend vast. De files op de snelwegen worden wat korter. De file op de A13 is terug naar normaal. De file op de A20 is nog wel vrij lang. Er staat tussen Knoop en Ketelplein. En knopen Terbrechtseplein, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Bacteriën die in korrelvorm groeien in plaats van in vlokken. Nou en, kunt u denken, maar het is een huise revolutie. Uit Nederland, in Nederland. Prins Willem-Alexander heeft vanmiddag een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geopend. In Epe, waar deze nieuwe technologie wordt gebruikt. En daarmee kunnen een vele miljoenen euro's worden bespaard. Zo hoort verslaggever Roel Paul. Zo, even de bacteriën gevoederd want de viezigheid die wij door de wc of de grootsteen spoelen is voor bacteriën een niet te versmaden maaltijd. Ja, inderdaad, voor bacteriën is dat hetzelfde als een boterham met kaas. Bacteriën worden al sinds jaar en dag ingezet bij het zuiveren van rioolwater, maar deze oude vertrouwde methode is op een revolutionaire manier vernieuwd. En het mooie is, deze technologische revolutie kun je nou ook eens met je eigen ogen zien. Heel simpel... Op tafel twee flessen water met daarin bruine smurrie. Even schudden. Van die flessen zien we het oude slip en het nieuwe slip. En we zien in het oude slip dat als we dat schudden... dat het heel lang troebel blijft. En met het nieuwe slip als we het schudden... dat binnen een minuut alles weer op de bodem ligt. Mark van Loostrecht van de Technische Universiteit van Delft... is erin geslaagd om bacteriën te laten groeien in korrelvorm... in plaats van in vlokken. Sneeuwvlokjes komen langzaam naar beneden... en terwijl hagel, zijn een baksteen, naar beneden komt zetten En dat is voor die bacterievlokken en bacteriekorrels eigenlijk precies hetzelfde. In minder dan een minuut liggen alle bacteriën in fles één in kleine korreltjes op de bodem. De bacteriën in fles twee doen daar eindeloos lang over. Dus dat is al een belangrijke besparing in tijd. Maar er is meer. Bovendien in die korrel kunnen we een structuur aanbrengen. Die vlokken, daar zit alles door elkaar. Terwijl in die korrels is alles gestructureerd in laagjes. kunnen we de processen in één reactor doen in plaats van drie... Je hoeft ook niet heel veel water rond te pompen, dus dat bespaart heel veel pompen en het bespaart heel veel pompenergie. De voordelen op een rijtje. Ja, je bespaart ongeveer 75% van de oppervlakte benodigd voor afwaterzuivering. Het bespaart ongeveer 25% aan uh, energie en ongeveer 25% aan kosten. En wat werkt op de schaal van een literfles blijkt ook te werken in een echte waterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van deze nieuwe technologie. Douwe-Jan Tilkema van het waterschap Veluwe is ontzettend gelukkig met zijn zuiveringsinstallatie in Epe. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen. Als waterschap zijn we natuurlijk erg blij dat het, uh, het veelbelovende proces ook daadwerkelijk uitkomt. Dus dat we die energiebesparing halen, dat de investeringskosten inderdaad meevallen... Uh, en dat de jaarlijkse kosten daarmee ook uh, zo'n 25% lager zijn uh, dan wij... Uh eigenlijk verwacht hadden. Wat ga ik daarvan merken, dat het zoveel goedkoper kan? Daar gaat de burger, en daar ga jij van merken, dat in, in ieder geval de heffingen minder snel zullen stijgen. Dus we uh, betalen minder meer? Je betaalt minder meer, dat is de juiste omschrijving. Klein voordeeltje voor de burger? Nou, ik denk een groot voordeel voor de burger, want je moet niet alleen naar financiën kijken. Als je kijkt naar wat het voor de natuur oplevert, dat we schoner water lozen op beken en op kanalen, maar ook dat we veel minder energie verbruiken. We willen minder energie verbruiken en we willen meer duurzame energie opwekken. Op den duur zullen alle waterzuiveringsinstallaties gebruik gaan maken van deze techniek. Dat betekent dus een aanzienlijke besparing. Maar ook op een andere manier is er heel veel geld te verdienen. Het is een miljoenenbusiness. Voor iedereen moet er eigenlijk afwaterzuiver gebouwd worden. En er wonen miljarden mensen op de wereld. En reken 50 euro per jaar per persoon als kosten voor de waterzuivering, dan heb je ongeveer een idee van de omzet. En nou, als je daar eens ook al een klein deel van haalt, heb je al een forse, forse omzet. En Nederland loopt hiermee nu voorop. De eerste nieuwe installaties worden al gebouwd in Zuid-Afrika. Dus ik verwacht ook dat voor uh, Nederland dit een belangrijk exportproduct wordt. Alles Mark van Loostrecht van de TU Delft. De uitvinder, niet van de vlok, maar de uitvinder van de korrel. Jolande Sap heeft concurrentie voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Gisteravond bleek dat Kamerlid Tovik Dibi ook interesse heeft. Politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, is dit een tegenvaller voor, uh, voor SAP? Ik denk het wel, of, uh... ja, Dat denk ik ook, maar zelf twittert ze van niets. Ze schrijft, wat een media-reuring als er sterke tegenkandidaten opstaan... die zich met mij willen meten. Dan ga ik met plezier de strijd aan. Ik zou ook zo optimistisch zijn als ik SAP was. Maar ik denk toch dat het ook wel een teleurstelling is, inderdaad. Want blijkbaar vindt de huidige nummer twee van de fractie, Dibi... SAP niet goed genoeg. En dat maakt het uh, ook allemaal erg ingewikkeld, want het is niet... Niet iemand van buiten de Haagse politiek die dat vindt. Nee, iemand waar je dagelijks mee samen hebt gewerkt de afgelopen periode. En nu nog steeds mee samenwerkt. En dat kan niet leuk zijn voor Sap als je achterkomt dat die de strijd met je aan wil gaan. Ja, maar Je moet het tegen die achtergrond plaatsen. Dat het in die fractie niet helemaal lekker zit. Nou ja, in ieder geval dat er geluiden zijn dat uh, um, Jolande Sap het niet voldoende doet. We horen in de partij uh, heel wat gemoppen zo af en toe uh, op, uh, op Sap. Ze zou niet voldoende uit de verf komen als partijleider te onzichtbaar zijn. Niet voldoende in staat om het Groen-Links-verhaal te vertellen. En in de peilingen staat de partij sinds de komst van Sap en Niet heel erg goed voor. Uh, maar dat lijkt sinds de inmiddels beruchte wandelgangenakkoord... daar lijkt een beetje verandering in te komen. In ieder geval voorlopig, want dat bezuinigingspakket op hoofdlijnen werd goed ontvangen. Zowel door de hele fractie, dus inclusief Dibi, als daarbuiten. En lang leek het toch zo te zijn dat ondanks eerdere kritiek dat ze geen concurrentie zou krijgen, maar nu toch een tegenkandidaat, in ieder geval één, iemand anders die de lijst ook wil gaan trekken. En is dat, denk je, als je het zo kan inschatten, een serieuze kandidaat? Uh, dat wil zeggen dat hij dat een groot deel van de partij mee zal trekken? Hij is wel een serieuze kandidaat, omdat hij heel erg gezien wordt als een serieus Kamerlid. Alleen ja, maakt hij kans, dat is heel erg uh, uh, moeilijk om dat nu aan te geven. Uh, er is nu een partijcommissie, uh, op dit moment ook uh, uh, begrijp ik, uh, aan het praten voor de eerste keer bij elkaar om uh, te kijken wie er zich allemaal aan heeft gemeld... en wie er uiteindelijk ook echt de strijd aan mag gaan voor dat lijsttrekkerschap. Dat wordt pas op 31 mei officieel bekend. Het is moeilijk in te schatten hoe er op dit moment precies in de partij nagekeken wordt. Want Kan het, kan het Marcel dan ook nog zo zijn dat die commissie binnen de partij zegt... hij meldt zich wel aan, Dibi, maar, maar hij mag toch niet meedoen? Hoe, hoe werkt dat bij hun? Dat zou allemaal kunnen, maar de verwachting is toch wel... dat er wat meer kandidaten worden worden dan Jolande Sap als uh, uh, partijleider, uh, als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Maar uiteindelijk gaat het de congres erover en ja, uh, er wordt een, een voorselectie gemaakt door die partijcommissie. Er moet ook nog erg gekeken worden hoe dat allemaal precies gaat verlopen. Wat ik zei, voor de eerste keer zitten ze vandaag bij elkaar. Misschien krijgen we wat over die procedure te horen, maar ik vermoed dat we niet via die weg uh, ook echt officieel te horen krijgen hoe het er precies voor staat in die partij, hoe goed Diebie ligt uh, en of hij uiteindelijk ook heel erg veel kans maakt. Een hoop onduidelijkheid. Zo is het, het klinkt ja. een beetje zoals de procedure bij het CDA... maar dan uh, liggen ze een beetje achterop qua tijdschema. Ja, nou ja, dat is het probleem. Achter de schermen wordt veel gezegd. Achter gesloten deuren wordt veel gepraat en wordt veel gebeld. Maar daar zijn we helaas niet altijd bij. Dus om precies een beeld te schetsen hoe het gaat... dat is niet altijd even makkelijk. Jij graaft vast verder. Marcel Bril vanuit Den Haag, dankjewel. Wie over de A28 rijdt en ergens ter hoogte van strand nulde... heeft dan vast wel eens zien staan. Een grote witte fiets. 400 kilo's waar. Nou, vanmiddag niet meer. Hij is verdwenen. De diefstal van het kunstwerk werd vanochtend ontdekt. Theo Kleinswarming, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben directeur van het bedrijf dat dit kunstwerk beheert. Uh, hoe kwam je erachter dat dit hier weg was? Nou, de beheerder uh, kwam er vanochtend achter dat er, uh, het beeld er niet meer stond... of uh, de fiets er niet meer stond. De wat is er gebeurd? Ja, waarschijnlijk gisteravond of vannacht is hij van zijn sokkel gehaald en vervolgens ingeladen en meegenomen. Van zijn sokkel gehaald en ingeladen. Een fiets wordt vaker gestolen, maar dit is een fiets, een kunstwerk, 400 kilo zwaar. Kunt u het omschrijven? Ja, wat wij hebben gedaan is in overleg met een constructiebedrijf en een ontwerper daar... Een fiets ontworpen wat een uh, markant uh, punt zou zijn om het stoutmulden te markeren. Uh, dat uh, betekent dat als je zoiets wil doen dat het een uh, flink uh, uh, fiets moet worden. Want anders dan, uh, valt hij niet op. In het wit is hij ook hè? En uh, vervolgens is hij in wit uh, gemaakt. En die is op een uh, betonnen uh, plaat gezet en daar neergezet. En nou, heel vaak horen mensen van... Uh, God, uh, het als herkenningspunt, als markant punt wij nulden uh, die fiets. Ja, uh, markant genoeg voor mensen om uh, dat ding te stelen. Van welk materiaal is hij gemaakt? Uh, hij is van, uh, van staal, van ijzer gemaakt. Hij is uh, door een constructiebedrijf in elkaar gezet. Uh, het, het zijn uh, zeg maar twee wielen en met een stuur uh, en, en ja... Bij elkaar is dat een, een hele mooie fiets geworden. Staal, ijzer, dat is niet heel veel geld waard, hè? Uh, ik zou denken dat het een oud ijzerprijs moet worden. Dat vraag ik me nou, omdat er natuurlijk regelmatig kunstwerken worden gestolen... van koper, van brons, waaruit blijkt... van nou, op de markt, op de zwarte markt, kan het wel wat opleveren. Zou dat een idee kunnen zijn, achter deze verdwijning... dat nou. de dieven wellicht hebben gedacht van... nou, wie weet, onder, dat, onder die witte verf is hij misschien van koper? Ja, het zou kunnen, maar ik kan het me het haast niet voorstellen. Ik, uh, ik, ik, ik, nou, dat, dat, dat, dat lijkt me een beetje vergezocht. Heeft u een enig idee waarom deze fiets is verdwenen? Uh, nou ja, waar we een beetje mee spelen is dat er wellicht uh, iemand een, een soort grap wil uithalen. Het is zo dat die fiets, uh, die fiets wel eens wat vaker uh, ook wel eens roze geverfd is. Uh, waarvan wij uh, vermoeden hebben dat dat uit een bepaalde hoek uh, roze gemaakt is. Dat hebben we vervolgens weer netjes uh, wit gemaakt. Uh, ja, het, het zou als grap of, of, of, of als, als stunt of wat dan ook, daar hopen we in ieder geval een beetje op. Wij, wij, wij, wij, wij gaan aangifte doen, maar wij denken dat we de komende dagen toch eens even af moeten wachten... of dan wellicht hier of daar uh, uh, de fiets weer gaat opduiken. Aangifte, omdat u er de grap niet van inziet? omdat wij de gaten er niet van inzien en omdat wij in nou wel helder willen maken dat, uh, dat er uh, ons eigendom daar weggehaald is. Ja, De schadekosten zullen op deze mensen of deze persoon worden verhaald, mocht dat het Doe. geval zijn. Ja, ja, ja. ja. Dat dus, zeker. Er is dus ook nog een damesfiets, hè, ergens in de buurt daar. Uh, wat verder op richting Harderwijk uh, staat er een damesfiets, maar die hebben ze nog laten staan. Gelukkig. Die staat op slot ook, of niet? Eh... Uh, <laughs> Nee, maar, zelfs geen ketting, maar, uh, nee, maar, maar waarom als ze daar uh, de keuze gemaakt hebben voor de herenfiets, uh, zou ik uh, zo niet weten. Wellicht is die makkelijker bereikbaar, maar dat, uh, dat weet ik eigenlijk zo niet. Het mysterie groeit, een herenfiets dus, verdwenen. Groot wit, 400 kilometer, stond langs de A28. We zoeken okay, met u mee, Theo Kleinswarming, hartelijk dank. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt.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 In de Libische hoofdstad Tripoli is geschoten in het kantoor van de premier. Waarschijnlijk zijn ex-opstandelingen het gebouw binnengedrongen om geld te eisen voor hun strijd tegen oud-dictator Gaddafi. Volgens het Libische ministerie van Defensie zijn er doden en gewonden. Hoeveel is niet bekend. KPN vindt het bod van het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel op aandelen van KPN te laag. Dat laat KPN weten in een reactie op het bod van 8 euro per aandeel dat het Mexicaanse bedrijf heeft aangekondigd. America Mobiel zou daarmee 28% van de aandelen KPN in handen krijgen. Nu is dat 4,8%. Het Stedelijk Museum moet waarschijnlijk flink bezuinigen. De Amsterdamse Kunstraad heeft de gemeente geadviseerd om bijna 2 miljoen te bezuinigen. En de gemeente neemt zo'n advies meestal over. En de opnames voor het tv-programma Tussen Kunst en Kits is een Afrikaans beeldje opgedoken. Dat volgens deskundigen 150.000 euro waard is. Het is een houten beeldje van een voorouderfiguur uit Congo. Dat is gemaakt in de 19e eeuw. De eigenaresse was verbaasd over de waarde. Ze heeft het beeld geërfd van haar overgrootvader. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ja, het is flink bewolkt vandaag en af en toe regent het wat. Maar koud is het niet echt met maxima van zo'n 15 tot 19 graden. En ook vannacht is het niet koud, want de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 10. Er zijn enkele opklaringen, maar de bewolking overheerst en soms regent het wat. Er staat nauwelijks wind. En ook morgen waait het overdag niet hard. Zo'n 2 tot 3 boven uit meest zuidwestelijke richting. Het is bewolkt met slechts af en toe wat zon. En het grootste deel van de dag is het droog, maar af en toe kan er een bui vallen. Het is opnieuw zacht met middagtemperaturen van 15 tot 20 graden. En ook donderdag is het nog zacht met gemiddeld zo'n 20 graden. Daarna maakt het kwik een vrije val en gaan we een paar frisse dagen tegemoet. Maar dan wordt het ook wat droger en dan gaat de zon weer wat vaker schijnen. ANB ah, verkeersinformatie Er staan 42 files, 150 kilometer bij elkaar. Het is nogal ongelijk verdeeld. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Maar de meeste vertraging zit toch wel in en om Rotterdam... door eerdere problemen bij de Benelux-tunnel. Daar kom ik zo op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd... nabij knoop het Muiderberg, dat veroorzaakt 4 kilometer file. Verderop op die A1 is een andere aanrijding geweest. Er staat file tussen Naarden en Eembrugge, 10 kilometer inmiddels. Dan Rotterdam, ik zei het al, ja, de A4 bij de Benelux-tunnel... is een uur lang dicht geweest uh, door een technische storing. De weg is alweer een tijdje open, maar uh, ja, het infarct was al snel geboren... Um, de meeste vertraging heeft het verkeer nu in de stad zelf. Op de snelwegen gaat het langzamerhand iets beter. Op de A13 naar Rotterdam staat nog 7 kilometer voor het Kleinpolderplein. En de A20 naar Gouda tussen Knoop en Ketelplein en Knoop en Terbrechtseplein 11 kilometer.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 Vier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Maandenlang was de Syrische stad Homs het middelpunt van de strijd... tussen het vrije Syrische leger en de troepen van president Assad. Via YouTube kwamen beelden naar buiten van een kapotgeschoten en verlaten stad. Het was moeilijk om daar te komen en gevaarlijk om er te werken voor journalisten. Onze verslaggever Jan Eikelboom is er vanmiddag geweest. Jan, een, een bijzonder bezoek natuurlijk. Hoe, hoe is dat gegaan? Met wie kon jij mee? Uiteindelijk konden we mee met de waarnemers van de Verenigde Naties. Die hebben bedongen dat journalisten uh, met hun mee kunnen reizen naar de plekken waar zij gaan observeren. En vanochtend uh, bleek de bestemming Homs te zijn. En dat is natuurlijk inderdaad wel bijzonder, want Homs is het bolwerk van het Syrische verzet tegen president Assad. Uh, het was tot dusver eigenlijk onmogelijk om daar, om daar te gaan kijken, omdat het levensgevaarlijk was. Omdat het, levensgevaarlijk, het is eigenlijk nog steeds levensgevaarlijk, uh, moet ik zeggen, na een bezoek aan de stad. Maar dit gaf in ieder geval een mogelijkheid om, er, uh, om, om zelf in die stad, uh, stad rond, rond uh, uh, te gaan kijken. Want het probleem om naar ons te komen is uh, dat de stad is omsingeld door uh, checkpoints van het Syrische leger. En uh, als je daar ook gewoon als journalist naar, naar, naar, naar toe wil gaan, dan wordt je daar gewoon tegengehouden in de stad. buiten. Uh, en ze houden je buiten de stad. Samen met de Verenigde Belaaties spreekt het vandaag geen enkel probleem om binnen te rijden en te zien wat daar op, dat moment, op dit moment aan de hand is. Ja, en als jij zegt uh, dat het nog steeds levensgevaarlijk is, waar merkte jij dat aan? We zijn in het uh, centrum geweest van, uh, van Homs, dat is een oorlogsgebied uh, nog steeds. Is, uh, het is totaal verlaten, er zijn nog wat, wat Syrische militairen... We waren eigenlijk in, in, in, het, in het niemandsland tussen het, het, het deel van de stad dat in handen is van het Syrische leger en het deel van de stad dat nog steeds in handen is van, van de oppositie. Want eh, het, de wijk Baba Amr, daar is heel erg zwaar gevochten, er zijn we vanmiddag trouwens ook geweest. Die is uiteindelijk veroverd door het Syrische leger, heroverd zou je kunnen zeggen. Maar in allerlei andere wijken zoals in Galadia, een, een hele grote wijk met 10.000 mensen, daar is op dit moment het vrije Syrische leger nog steeds de baas. En daar wordt nog steeds uh, gevochten. Wij, wij, wij waren een beetje in het Niemandsland. Het Niemandsland is echt midden in het centrum. Uh, daar werd, we hoorden voortdurend mitrailleur vuur, althans, we werden gewaarschuwd voor, voor sluipschutters. We, uh, we, uh, uh, uh, we hebben daar een tijdje rondgelopen, we hoorden ook wat zwaarder geschud. blokken op de Neetse granaatwerpers. We hebben daar een tijdje rondgelopen, schuilen tegen de muren. En uiteindelijk besloten dat we de oversteek naar de oppositie-wijk toch maar niet maken om ons te gevaarlijk te uh, Vervolgens zijn we uh, weer in de auto gestapt en zijn we naar het Ammer gegaan. En Babelhammer, dat is wat ik net al zei, dat was... Ja... Ai... Dat was Jan Eikenboon. We gaan proberen om opnieuw contact met hem te leggen. Uh, Naar nou, aanleiding van zijn getuigenis vanmiddag in de stad Homs. Hij vertelde over de VN-waarnemers. Uh, uh, 70 mensen zijn dat, die op dit moment controleren of het regeringsleger en ook het leger van de opstandelingen zich aan de wapenstilstand houden. Uh, Jan, we hebben je weer, als het goed is. Ga verder met je verhaal. Ja, klopt. Uh, waar, waar, waar, waar was ik gebleven? of uh, waar, het, waar het niet meer kunnen horen. Je was teruggegaan naar uh, Baba Ammer, de kapotgeschoten ja, oppositiewijk. Dat klopt. dat klopt. Baba Ammer, dat is de wijk uh, die het bekendst is geworden. Dat is op de plek waar uh, onder meer uh, René Roslick en Mary Colvin, uh, westerse journalisten, om het leven zijn, uh, zijn gekomen. Baba Ammer, je weet niet wat je ziet als je die wijk binnenkomt. Er is compleet verwoest. Er is geen woning onbeschadigd. Er is, Eén grote puinhoop. En uh, tussen, tussen, tussen die, die, die, die brokstukken lopen er nog wat bewoners uh, rond. Uh, opvallend, uh, eigenlijk vooral vrouwen en kinderen. Uh, mannen zie je eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer. Uh, de oppositie is daar uh, monddood gemaakt. De mensen zijn bang om te praten, hebben we gemerkt. Uh, het is, het is taal op surrealistische ervaring. Als dus de mannen alle... allemaal loopt uh, en je spreekt mensen aan... en die staan dan tussen die puinhoop. En er is niets meer van die huizen over. En, en, en dan kijken mensen je aan en ze zeggen nee, het is fantastisch in Babelhammer. Er is helemaal niks aan de hand. Het is hartstikke prima leven hier. En je ziet in, in hun ogen dat ze, dat ze de waarheid niet vertellen. En eh, op, op een goed moment lieten we verder die wijk in. En ja, het zijn altijd de kinderen uiteindelijk die de waarheid... Toen liep er een jongetje met ons mee en die fluisterde ons in de oren en zei van de mensen vertellen, we durven niet te praten, we durven niet te praten, we zijn bang dat we worden opgepakt als we, als we vertellen wat wat we echt vinden. En later op, verderop in de wijk, hebben we ook nog een aantal mensen gesproken. Die, uh, die, die, die, die, die zeiden, we willen wel vertellen wat hier is gebeurd. We willen wel vertellen wat, er, uh, uh, wat we ervan vinden. Maar alleen als je, als je ons onherkenbaar in, uh, in beeld brengt. En dat hebben we toen gedaan. En ja, dan krijg je natuurlijk het echte verhaal te horen. En de mensen zijn gewoon woedend. Die zeggen, wij zijn gewoon burgers. En het wegen heeft onze hele wijk kapot geschoten. Je reist dus in de schaduw van die VN-waarnemers. Krijgen die ook al een gelegenheid om inderdaad te doen waar zij voor zijn? Controleren of die wapenstilstand in stand wordt gehouden? Um, ik heb de indruk dat de Syrische autoriteiten goed meewerken. De, de waarnemers die gaan uh, die uh, waar ze heen gaan, wanneer ze ergens heen gaan, bereikt. Uh, de, de het uh, reed vanochtend toen we met het konvooi vanuit Damascus naar Homs... Er ...reden er we wel twee autootjes mee van, uh, met mensen van de Syrische geheime dienst. Maar het viel wel op dat als de waarnemers met mensen van de oppositie spraken... ...dat die mensen wel op een afstand bleven en de waarnemers hun werk te doen. Uh, ook al eerder uh, toen we uh, dit weekend met ze op pad waren... Uh, ...merkten we dat ze de medewerking kregen van, van de militairen. Als ze tanks wilden zien, panzervoertuigen, leefden leefde dat geen enkel geen je kunt je wel afvragen of ze het echt de deel voorgeschoten, of ze echt de werkelijkheid voorgeschoten krijgen. Of dat de werkelijkheid op het moment dat de waarnemers aankomen, toch niet even wordt, wordt opgepoetst. Dat, dat geldt een beetje voor beide kanten. Wij waren in dorpen en dan zeiden de mensen van ja, luister, als jullie zo meteen weg zijn, dan begint het schieten weer gewoon. Uh, omgekeerd ook. Wij zijn in een dorpje gebleven toen de waarnemers uh, vertrokken. Trokken de strijders van het uh, Vrije Syrische Leger hun uniformen weer aan en, en, en pakte hun wapensfeer op. Dus ze zullen niet een uh, helemaal ideaal beeld of helemaal uh, het juiste beeld krijgen. Maar ik heb toch de indruk dat ze wel een, een goed, een, uiteindelijk wel een goed beeld krijgen van wat hier speelt. Jan Eikelboom, jouw verslag vanuit de stad Homs. waar, zoals je al zei, een klein jongetje tegen jou zei dat niet iedereen daar de waarheid durft te vertellen. Jullie hebben zoveel mogelijk je best gedaan en zo te horen ook redelijk een vinger achter de situatie kunnen krijgen. De moeilijke situatie in de stad Homs. Dankjewel. En vanavond te zien en te horen natuurlijk in een nieuwsuur. Ook zijn opdrachtgever daar in Homs. We gaan een linkse coalitie vormen om de barbaarse maatregelen van de Europese Unie en het IMF terug te draaien. Met deze woorden is de Griek Alexis Tsipras, leider van de radicaal linkse partij Syriza, vanmiddag aan zijn opdracht begonnen, begonnen om een coalitie te smeden. Syriza werd bij de verkiezingen van afgelopen zondag de tweede partij in het land. In Athene, korrespondent Connie Kezen. Connie. Nou, dus niet misselijk dit soort woorden. Is dit provocatie of meent hij het echt? Nou, Het is een radicale partij, dus hij komt met radicale oplossingen. Griekenland uh, zegt hij, is niet meer gebonden aan het reddingsplan van de Europese Unie en het IMF. De kiezers hebben dat afgewezen, zei hij. En de twee partijen die de overeenkomst met Brussel en Washington hebben gesloten... hebben geen meerderheid meer in het parlement. En hij daagde de leiders van die twee partijen, Samaras en Venizelos, uit hun steun in te trekken door middel van een brief aan Brussel... als ze echt spijt hebben hebben van wat ze het volk hebben aangedaan, zei Tsipras. Maar gaat het hem dan ook lukken om die linkse coalitie te vormen? Want als je radicale oplossingen heeft... dan moet je wel wat steun hebben in Griekenland. Precies, en dat is het probleem. Hij heeft nu verkennende gesprekken gevoerd... met bijvoorbeeld uh, Democratisch Links. Dat is een pro-Europese gematigde uh, linkse partij. Die hebben gezegd dat ze de poging van Tsipras uh, zullen steunen... om een regering te vormen. Maar samen hebben ze maar 71 zetels. De communisten hebben al nee gezegd. En nou ja, morgen... Dat is tenminste de planning. Morgen, laat in de middag, gaat hij met de twee grote partijen en kleine rechts praten. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat, uh, dat deze poging uh, gaat lukken. Uh, er zitten dus twee dagen na de verkiezingen in Griekenland. Uh, wordt er alweer hardop gesproken over nieuwe verkiezingen? Ja, daar, daar lijkt het toch uh, op af te sturen. Um, ja, en, en is... dan kon hij dan ja. stemmen. Ja, de precies. En er is, is al grote maar... ongerustheid uh, hier, hoor. Uh, er zijn natuurlijk de pro-Europese Grieken en de pro-Europese partijen uh, die waarschuwen al over de gevolgen van de politieke chaos uh, die gaat ontstaan. Uh, men twijfelt eraan of een nieuwe uh, verkiezing zo snel naar de vorige een meer gematigde reactie zal oproepen uh, om nog maar niet te spreken van alle financiële gevolgen, bijvoorbeeld. En uh, de gevolgen voor de gewone Griek natuurlijk. Hoe kijken die tegen deze, mogen we het politieke chaos noemen? Nou ja, ik denk dat je niet moet uh, onderschatten uh, hoe de mensen, uh, in welke omstandigheden de mensen hier nu leven. Hè, de, de stemmen voor de anti-bezuinigingspartijen, om ze zo maar te noemen, uh, is voor veel mensen ja, een laatste strohalm. Het geeft een glim van hoop. Uh, in twee jaar is het inkomen van uh, mensen met minstens 25% gedaald. Soms meer. Uh, ze moeten ook een kwart meer belasting betalen. Uh, de werkloosheid uh, is nu boven een miljoen. Uh, het, is, het is natuurlijk een proteststem. Uh, uh, maar uh, ja, de, de, de politiek chaos is groot. Uh, oh, ik zie nu juist dat uh, de conservatieve leider Samaras gereageerd heeft op Tsipras. En wat betekent Als ik dat? dat nog even mag uh, Zeker, vertellen. Zeker, uh, Hij zegt Tsipras brengt Griekenland naar de afgrond. Uh, hij zegt wel dat hij pro europees is en in de eurozone wil blijven. Maar dat blijkt niet uit zijn uitspraken. En wat betekent dat dan voor die derde dag een onderhandelingen die dan morgen geplaatst Vinden? Ja, misschien gaan ze niet door. Dat is nu nog niet duidelijk. Uh, maar in ieder geval, uh, Tsipras zegt zelf dat hij wil proberen die drie dagen te gebruiken... om een uh, linkse coalitieregering te vormen. Maar dat lijkt zo zeer heel erg. gaat hem eigenlijk. dat niet lukken. Nee. De inpassen, die is compleet. Conique zegt vanuit Athene. Dankjewel. Straks, sinds zondag, is het toverwoord in Europa groei. Maar hoe creëer je groei? En nog belangrijker, hoe betaal je het? Dat zo. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam, Wijnland-Zwaan bij de nou, Het staat behoorlijk vast, vooral in de stad. Ja, als de benelux al een uur lang dicht is, dan, dan krijg je dat. Maar de weg is vrij. Ga vooral niet via de stad omrijden, want in de binnenstad staat het vol. De A20 bij Rotterdam is staat nu tot de langste file naar Gouda. Voorknopend ter Brechtseplein 11 kilometer. Elders in het land valt nog op de file op de A50, Arnhem richting Os. Voorknopend Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Groei, Europa moet niet alleen bezuinigen, er moet ook aandacht zijn voor groei. Dat zeiden meerdere partijen al. Maar François Hollande legde daar ook de nadruk op tijdens zijn campagne. Nu hij de nieuwe president van Frankrijk wordt, wordt dat natuurlijk steeds belangrijker in Brussel. Europarlementariër voor het CDA, Corine Wortman. Goedemiddag. Goedemiddag. De vraag is alleen, hoe laat je de landen die nu economisch slecht gaan natuurlijk weer economisch groeien? Ziet u daar een beetje eenheid over ontstaan in Brussel, hoe dat bereikt moet worden? Nou, daar hadden en hopelijk hebben we ook een uh, eenheid over. Namelijk het uh, doorvoeren van uh, hervormingen om de economie concurrerender te maken. Want daar schorten het vooral aan in landen als uh, Spanje, Portugal en uh, Italië. Maar het it, it doet wel pijn, want dat betekent uh, gevestigde belangen van uh, werknemers. Gevestigde belangen ook van bepaalde bedrijven die privileges hebben. Ja, die moeten worden afgebroken. Ja, u noemt niet Frankrijk, hè? Is dat bewust? Nee, ik kan uh, Frankrijk uh, in één klap uh, daar ook bij noemen. En daarbij komt nog dat een land als Frankrijk een uh, overheidsapparaat heeft... wat. 56% van wat ze met elkaar verdienen. Uh, van het Bruto Nationaal Product uh, beslaat. Ja, en als Hollande echt de groei in uh, Frankrijk op gang wil brengen. dan moet hij snijden in dat overheidsapparaat. Want dat betekent lichtere belastingdruk. En dat is de beste aanjager voor economische groei. Maar ook dat doet natuurlijk ontzettend pijn. Ja, terwijl we hem inderdaad ondertussen horen praten over andere oplossingen. Uh, is er niet nog geld in Brussel om te investeren, bijvoorbeeld in infrastructuur? Er is een pot. Geld heb ik begrepen met 200 miljard die klaar staat in Brussel. Is dat nu dan niet de tijd om dat geld uit te gaan geven in Europese landen? Nou, er ligt inderdaad een uh, pot geld van 200 miljard, maar die pot is bedoeld om zeg maar panklare projecten, om daar uh, waar ook uh, nationaal geld voor is, drie kwart zeg maar van het geld moet nationaal gevonden zijn. Dat project moet echt een goed project zijn. Ah, en, en dat is natuurlijk daar... het probleem ook, dat die landen dat geld ja. niet hebben. Nou, dat ze, niet alleen dat ze dat geld niet hebben... maar dat ze ook de projecten daarvoor niet hebben. En trouwens, die 200 miljard, dat is echt ook niet voldoende... om die economische groei aan te jagen. Dat is een druppel op de groeiende plaat. Ja, is dat echt zo? Hoeveel, hoeveel heb je daar dan voor nodig? Klinkt ontzettend, nou, het, veel 200 miljard. Ja, maar we hebben het over 27 lidstaten. Dus spreid dat maar eens uit. Ook over een aantal jaren in de komende jaren... En uh, dit kan dus niet uh, zomaar de groei aanjagen. En dat is echt, het is ook bovendien, je kunt zeggen... ja, dat moet 400 miljard zijn of het moet 800 miljard zijn. Maar dat gaat wel over onze belastingcenten. En we hebben al zoveel uh, overheidsschuld met z'n allen. Dus we moeten echt kijken naar een duurzame oplossing... voor economische groei. Maar dat is ook een heel ingewikkelde. Ja, u zegt het zijn onze belastingcenten. Als je die pompt in werkgelegenheid voor infrastructuur... dan is dat toch geen weggegooid geld? Tenzij je een vliegveld aanlegt waar nooit een vliegtuig landt natuurlijk. Nou ja, u noemt dat voorbeeld en ik ken helaas nog een aantal voorbeelden. Dus het moeten echt uh, uh, projecten zijn die bijdragen aan de groei. Die zijn er wel, maar die heb je hier en daar. En laten we wel wezen, als we echt de groei in Europa willen aanjagen... Ja, dan zullen we iets moeten doen aan die ingewikkelde mix om groei tot stand te brengen concurrerend bedrijfsleven opbouwen, gezonde overheidsfinanciën... en vooral ook stabiliteit en vertrouwen. Ja, Dat zijn psychologische factoren. Daar moeten we aan werken. En daarom moeten we vastberaden zijn om die begrotingsdiscipline... en die hervormingen waar we toe besloten hebben... Hè, waar sommige partijen in Nederland ook vanaf willen... om die echt overal in Europa door te zetten. Dat doet pijn. Maar we hebben jarenlang op de grote voet geleefd. Dus we moeten echt de koe bij de horens pakken. Ja, dus dat andere plan van Hollande... Aan kloppen bij de Europese investeringsbank. Daar zal uw antwoord waarschijnlijk hetzelfde zijn. Haal daar nou geen geld vandaan? Gewoon hervormen, die arbeidsmarkt. Nou, Hollande heeft het uh, daarover een bedrag van 200 miljard. Dat is weer gigantisch. Waar ik wel, wel groot voorstander van ben... is dat uh, we op dit moment werken aan de zogenaamde projectbonds... projectobligaties... waardoor je met hulp van de Europese Investeringsbank... publiek-private samenwerkingsprojecten... zoals bijvoorbeeld de haven, een nieuwe sluis in IJmuiden... tot stand kan brengen. Maar dat moeten wel in zichzelf ook uh, zeg maar projecten zijn... die dat geld ook weer terug kunnen... Betalen, want de Europese investeringsbank is geen geldboom. Daar kun je lenen, maar dat geld moet je wel weer terugbetalen. Die drukken geen geld bij, natuurlijk. Nee, dat doen ze niet. En uh, gelukkig heeft Hollande gezegd dat hij dat ook niet wil. Maar uh, het, het hele verhaal van Hollande hangt van inconsequenties aan elkaar. Uh, hij vermijdt de pijnlijke boodschap. Maar ik hoop toch, uh, nu die verkozen is... dat hij toch heel snel het verstand zegenviert en hij zich aansluit bij de koers van Merkel. En laten we wel wezen, we moeten werken aan die economische groei. We moeten dat groeiperspectief bieden. Maar de voorwaarde daarvoor is wel dat we de begroting op orde... Brengen. Merkel gaat volgende week met hem praten. We gaan natuurlijk met belangstelling kijken wat hij daarna te zeggen heeft. Uw reactie in ieder geval op zijn voorstellen. Mevrouw Wortman vanuit het Europarlement. Dank u wel. Ja, dank u wel. Hey jij ja, sprak eerder deze uitzending met een politiewoordvoerder in Drenthe... over het oppakken van een verdachte van de boerderijbranden. Nou, we hebben verslaggever Rink Kameropad gestuurd om aan de inwoners van de Drentse gemeente A en Hunze een reactie te vragen. En die reageerde voorzichtig op dat nieuws. Het gehucht Ballo bij Assen is een van die plaatsen... die getroffen zijn door, door de branden de afgelopen tijd. Vorig jaar ging hier de prachtige schaapskooi in vlammen op... In de verte de ooievaar op het nest. Hier twee ponies die stilstaan in het weiland. Veel vogels. Het lijkt heel vredig. Maar veel mensen hier wonen in een rietgedekte boerderij. En hebben dus niet al te best geslapen de afgelopen tijd. Daar komt de mevrouw aan op het, op het erf van haar uh, rietgedekte boerderij. Mevrouw, heeft u het al gehoord? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Maar u kunt beter in het... nee, Wat dacht u toen, toen u dat hoorde? Nou, daar was ik wel blij om. Maar ja, het is nog niet helemaal zeker, hè. U woont in zo'n prachtige, rietgedikte boerderij ja, hier? Ja, ja, Dat is zo. Ja, dat is prachtig, ja. Maar u ja. sliep niet zo lekker meer, of wel? Nou... Nee. Ja, de laatste tijd ging het alweer. Maar in het begin, nee, dan, dan, ja, dan denk je er steeds aan, hè. Dat, uh, nee, dat is niet, uh, niet leuk. Heel veel mensen hier, hoor. Die, uh, die hebben niet veel geslapen, dus uh, ja... U laat de hond uit. Al gehoord dat ja, er een ja. arrestatie is verricht? Ja, een 39-jarige vrouw uit Emmen. Ja. Iedereen heeft het gehoord, volgens mij. Ja, ik, niet, ik zag het net op het nieuws. Ja. Ik hoop dat ze het gedaan heeft, dan kunnen we weer wat rustiger slapen. Want dat ging niet zo goed? Nou, ik wel, maar mijn jongste dochter, die woont in Groningen. En als ze wel eens bij ons logeert, wat eens in de week gebeurt, dan... Uh, dat ze niet meer in de eigen kamer bovenop zolder te slapen. Dus liep ze beneden in de logeerkamer. Dat, dat vond ze griezelig. En had u ook een voorzorgsmaatregel genomen? Ik heb overal in mijn huis brandmelders opgehangen. Er hingen er twee en er hangen er nou tien of zo. <lacht> Brandblussen nagekeken, die hadden we ook hangen. Dus we kijken of die nog uh, up-to-date was. Dat soort, dat soort kleine dingetjes. Ja, maar... Ach weet je, we hebben ook een rieten dak. En als het eenmaal fikt, dan hou je er niks aan tegen. Dus uh, dan helpt een brandmelder ook niet meer. Dus, <lacht> dan hoop je dat je er wel uitkomt. Dat heb ik gehoord, ja. Wat dacht u toen? Niks. Kijk en ik bedoel maar, ik weet dus helemaal niet of die, die vrouw dus uh, ja ook uh, de dader is. En... Dus ik bedoel maar, ik, ik vind het allemaal een beetje voorbarig. Ik bedoel maar, laat, laat de politie eerst met zijn werk doen. Het is niet zo dat u rustiger gaat slapen. Nee, beslist niet. Nee? Verandert niks. Nou, je bent natuurlijk wel uh, attent. Kijk en ik bedoel maar, uh, ja, rustig slapen, dat is dus een ander verhaal. Ja, want kijk ik bedoel maar, uh, ik heb een rieten dak, dus ik bedoel maar, uh, ben ik de volgende? Ja, ik bedoel me, dat is dus iets wat altijd meespeelt. Dus ik bedoel, maar uh, rustig slapen is er niet meer bij. En als deze mevrouw nou de dader zou zijn, dan wel? Dan komt er misschien een ander. Het verslag van Rienk Kamer. Een rtv Drinte meldt dat de opgepakte vrouw uit Emmen... eerder is veroordeeld voor brandstichting. De politie wil dit niet bevestigen. Wel is zojuist bekendgemaakt dat ze nog zeker drie dagen vast blijft zitten. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Het Kunduz-akkoord is verre van rond, schrijft NRC Handelsblad. Morgen praten de vijf partijen met minister De Jager van Financiën. Maar CDA-kamerlid Koopmans zegt bijvoorbeeld... ik ben nog niet gevraagd om plannen uit te werken. Volgens de krant is er onder meer verschil van mening over de vraag hoe bezuinigen we 1,6 miljard in de zorg. Voor je het in de gaten hebt, zegt Esme Wiegman van de ChristenUnie sta je weer lijnrecht tegenover elkaar. Dat moeten we niet laten gebeuren. In Oekraïne wil Julia Tymoshenko haar hongerstaking beëindigen. Volgens De Spiegel gaat ze morgen na drie weken weer eten. Dat heeft haar dochter bekendgemaakt. Ik zie het ook net op onze site in de West.nl. Morgen zal ze ook verhuizen van de gevangenis naar een ziekenhuis. Duitse artsen zullen haar Onderzoeken. Ze hebben gezegd dat ze echt weer moet gaan eten... en dringend naar haar verwondingen moet laten kijken. Amsterdam heeft veel te veel ziekenhuisbedden. Dat staat in het parool. Volgens zorgverzekeraar Achmea moet die hoeveelheid de komende jaren sterk worden verminderd. Dat geldt ook voor de spoedeisende hulp. Het zorgaanbod is in Amsterdam aanzienlijk hoger dan in andere plaatsen. Terwijl de vraag hetzelfde is. Uit cijfers blijkt dat het aantal bezette bedden... 6 tot 7 procent lager is dan in de rest van het land. Als ik had geweten wat er allemaal uit is voortgekomen, dan had ik het niet gedaan. Dat zijn de woorden van Matthias Rust op de site van de Morgen. Misschien kent u hem nog, de Duitse jonge man die 25 jaar geleden in 1987 met zijn vliegtuigje landen vlakbij het Rode Plein. Rust was opgestegen in Finland en hij kon doorvliegen... want de luchtafweer van de Sovjet-Unie greep niet in. De machthebber van destijds, Michael Gorbachev, greep het incident aan... om het aantal hoge militairen te ontslaan en hervormingen door te voeren. De Duitse zender ARD heeft een documentaire over Matthias Rust gemaakt en die wordt op 21 mei uitgezonden. De schrijver en illustrator van het beroemde kinderboek Max en de Maxi-monsters is overleden. De Amerikaan Maurice Sendak. Zijn boeken hebben veel lof geoogst. Het regende prijzen voor hem. Sendak werkte het liefst in alle rust in zijn schuur. Dat zegt hij tegen VBS TV. ben Maurice Sendak. We are now sitting in my barn. As I come to work when I want to be very quiet there's no radio here there's no tv there's nothing here just me and Herman the german shepherd Sendak was niet alleen schrijver en tekenaar hij ontwierp ook decors en kostuums voor opera de Spaanse koning Juan Carlos en koningin Sofia zijn maandag 50 jaar getrouwd. Maar volgens het Spaanse radiostation RNE wordt dat niet gevierd. Het paleis heeft niet gezegd, waarom niet? Nee, maar goed, het gaat niet goed daar. Juan Carlos kwam natuurlijk ongelukkig in het nieuws door de olifantenjacht... waarbij hij zijn heup brak en zijn vriendin kwam ook nog uit de jungle. Gisteren brak in het paleis ook nog een peperdure Stradivarius cello. Dat zou ook niet hebben bijgedragen aan de feestvreugde. Ik geloof dat dat 22 miljoen euro kostte. Goedemorgen. Dat wordt dus rustig, gewoon een taartje eten. En naar nou, elkaar kijken en zeggen, we houden van je. Hopelijk nog zomaar mogelijk. Oh, dat weet ik niet of ze dat zeggen. Het laatste nieuws. Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. Nou, ik vond het weinig inspirerend. En dan nou, hoort u mij? De grote visie heb ik niet voorbij, hoe u komen. Uh, en in de derde plaats. Ja, ik vond het een beetje tam. Bent u er allemaal nog? Deze doet het zomaar. Goedenavond, Rotterdam.